11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Binnen een paar dagen vertrekt vanuit Griekenland een tweede vloot naar de Gazastrook. Een aantal Nederlandse stichtingen, zoals Stop de Bezetting en Stichting Palestina, varen mee. Ze willen humanitaire goederen brengen en zeggen de blokkade van de Gazastrook te willen doorbreken. Bij eenzelfde actie kwamen vorig jaar negen opvarenden om het leven. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft de organisaties nadrukkelijk verzocht om niet uit te varen. Hij zei eerder dat de Tweede Vloot allerminst een bijdrage levert aan de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.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 Awb Verkeersinformatie. Net als gisteren zat er file op de A16... Antwerpen naar Breda. We kunnen op het Galder 3 kilometer. Er zijn daar dit weekend werkzaamheden. En het is druk naar Zandvoort op de Provinciale wegen. Het is nog niet echt strandweer... maar er wordt ook gereest op het circuit vandaag. Vanuit Haarlem op de N200... zat tussen Haarlem Centrum en Zandvoort 2 kilometer. En op de N201 vanuit Uithoorn... tussen Heemsteden en Zandvoort 5 kilometer. Zin in een goed boek...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Hartelijk welkom terug bij OVT vandaag... in het café aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam... te gast bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Straks kunt u na half twaalf gaan luisteren... naar het laatste deel van ons tweeluik van Hans Olink... over de Kalashnikov. Maar tot die tijd is Amsterdam het onderwerp van ons tweede uur. Bent u in de buurt, kom dan langs, want u bent van harte welkom... en u kunt gaan kijken naar de tentoonstelling over toerisme in de Gouden Eeuw. Ja, en we zijn hier ook omdat het vandaag de dag is van de Amsterdam Geschiedenis. En om ons te vertellen wat dat is en wat er allemaal te zien en te horen is... aangeschoven bij ons Peter Paul de Baar mede-organisator van die dag, hoofdredacteur van ons Amsterdam... en eindelijk wel de Amsterdamse historicus. Ook aan tafel oh, nou. Annemarie de Wild, conservator van het Amsterdamse Museum. Dus niet meer het Amsterdamse Historisch Museum, het Amsterdamse Museum... want ook Amsterdam gaat mee in de vaart te volgen. Daarnaast journalist, tv-maker en columnist Jort Kelder... die vandaag ook als deskundige bij ons zit om ons te vertellen... over de geschiedenis van de pc Hoofdstraat, wat hij samen met Annemarie gaat doen. En ook aan tafel zo dus dadelijk... Marcus Koolhaas, die ons gaat bijpraten over de Amsterdamse schaatslegende Jaap Eden. Uh, en ook nog heel even aan tafel, Harold Verhoeven, omdat de Universiteit van Amsterdam, de bijzondere collecties, het topstuk van de eeuw heeft binnengehaald. Je hebt een 30 seconden om te vertellen waarom het zo belangrijk is en wat het is en waarom we dat niet mogen missen. Nou, Emanuel van Meester was een groot historicus... En die uh, publiceerde de... in 1599 een geschiedeniswerk over de opstand in de Nederlanden. En aanstaande donderdag krijgen wij het exemplaar geschonken... met de opdracht aan de Staten van Holland en West-Friesland. Van een Amerikaanse privéverzamelaar, die bestaat nog... die dat dan vindt dat het in Nederland moet blijven. En hij heeft onze bibliotheek gekozen om zijn exemplaar in onder te brengen. En uh, daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben ook al een beetje opgewonden, want donderdag krijgen we echt echte boek pas te zien. Wat maar vandaag hij... laat ik eens even zien het exemplaar dat wij al in de bibliotheek hebben... Maar van die, die, die allereerste druk van dat boek... Uh, daar waren de, de, de overheden in die tijd niet blij mee. En veel van die exemplaren zijn geconfiskeerd. En eigenlijk zijn vooral de opdrachtexemplaren bewaard gebleven. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, het zijn herinneringen van Van Meteren. Het gaat over de Nederlandse opstand... Ja. Daar, uh, waardoor wij hier nu aan tafel zitten. De, de, onze bron van onze, van, onze, van, onze, van onze natie. En dit is een van onze uh, uh, basis van onze... Nazi eigenlijk. Hier is de grondslag van Nederland. Ligt daar in 500. Zeker. Goed zo. Gefeliciteerd. Ja, nou ja, de, de allerlei vragen dwingen zich op. Hoe komt een Amerikaanse verzamelaar aan dat boek? Heb je daar een heel kort antwoord op? Die verzamelaar is James is en hij heeft, dat, hij heeft dat bij een antiquariaat uh, gekocht. Uh, en, en zo zie je dat die boeken toch nog gewoon in de omloop uh, zijn. Oké. Okay. Nou, van harte gefeliciteerd, Carl. Oké, okay. donderdag de grote dag. Peter Baar, het is de dag van de Amsterdamse geschiedenis... en dat betekent dat overal in Amsterdam verhalen verteld gaan worden... over Amsterdam en zijn geschiedenis. Uh, doe eens wat voorbeelden. Wat zijn de leukste dingen om naartoe te gaan vandaag? Ja, inderdaad. Ja, het is alweer voor de derde keer dat we dat doen. Het is een gezamenlijk initiatief overigens van uh, het Amsterdam Museum... Uh, het Stadsarchief, het Parool, Ons Amsterdam, het Historisch Nieuwsblad... en dit jaar ook voor het eerst uh, oneindig Noord-Holland... Waar trouwens ook Emma Los, die we natuurlijk hadden bij betrokken mm -hmm. uh, is. En uh, voordat ik, ik die highlights noem, nog even één uh, dienstmededeling. Want, uh, het gaat niet doen. Die... <lacht> ja, wel zeker. Maar voor je er uh, echt naar de praatjes toe kan, moet je wel kaartjes uh, kopen eerst. Dan kan dat kan in het Amsterdam Museum. Uh, nog uh, de hele ochtend, begin van de middag. Uh, de eerste praatjes zijn nu begonnen, overigens. Dus dat paspartout, zoals het heet, kost nu geen 15 uh, euro meer, maar 12,50 euro. Dat scheelt alweer. Zo. Want die en geeft praatjes op zijn nog allerlei verschillende plekken. op afsluitende borrel waar ja. je lekker en waar de burgemeester gaat praten en Jort uh, de amsterdam Quiz voor, gaat Voor 12,50 Kelder van dichtbij zien. Dat Precies. is geen geld. Nou ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, <laughs> uh, <laughs> en Eberhard van de <laughs> Laan en moeten moet door. Nou ja, kijk. Uh, maar, vertel, maar goed, de highlights. De highlights. Uh, ja, we schreven elke keer naar om een hutspot uh, te maken van uh, stukjes stadsgeschiedenis... Uh, met een mondiale uitstraling en prettige uh, brokjes, petite histoire. En uh, ja, van sommige dingen weten we eigenlijk al bij voorbaat uh, dat ze stevig aandacht zullen trekken. Uh, alle lezingen in het Amstelwoning van de burgemeester bijvoorbeeld, die zitten al volgeboekt... Uh, en uh, we weten ook altijd van uh, Rembrandt, uh, de VOC-opgravingen uh, uh, altijd prijs. Daar ga ik het nog niets meer over hebben. We weten ook uh, dat uh, als je mensen hebt, sprekers bekend van radio en tv, dat, die, uh, uh, dat het ook wel goed gaat. Dus Wandelen met Jort en met anne Wild door de PC uh, PC-Hoofdstraat. Uh, daar komen wel mensen op af. Uh, Wintee Schippers bijvoorbeeld, die oreert in Café Oosterling... over het Paleis van waar Volksleid, waarvan ik nog steeds vind dat dat herbouwd moet worden. waar nu de Nederlandse Bank staat en waar het Paleis ja, is. Het, het, het inderdaad. Ja. Dus we gaan de bank in ik ja. We ja. hebben overigens ook wat... Ja. Uh, ja. Ja, ja, cool. uh, maar eerst eens even een keer omheen trekken, zoals je weet, zoals het er ja. in de pogentijd uh, gebeurde. Ja. En uh, we hebben trouwens ook nog een paar uh, sterren uh, van uh, die de jongere generatie wat minder bekend zijn... Maar de ouderen zeker nog. Rob van Rijn, een Antomiem-legende, mag ik wel zeggen. Ja, dan ja. moest je op de lagere school, een middelbare school... moest je altijd een dagje verplicht naar Rob van Rijn. <lacht> ja, dat weet de hele generatie, ja, ja. Nou, dat was goed voor je. Je hebt vastgedacht. Maar goed. Maar die vertelde geen verhaal. En die, uh, uh, ik kan jullie onthullen, hij kan praten. Ja, oké. Okay. En hoe? En, uh, over? Over zijn nieuwe passie, nu de bolwerken van Amsterdam... Uh, de, zoals je weet, van de 17e tot de 19e eeuw was er een uh, grote stad om de stad heen. Met uitstekende bastions met uh, kanonnen erop en een molen doorgaans. En hij heeft precies uitgezocht waar die waren. heeft er een boekje over geschreven. En uh, heeft er zelfs voor gezorgd dat er plakettes komen, gekomen zijn op uh, al die bolwerken die aangegeven uh, uh, hoe ze heten. Uh, en uh, we hebben ook Johnny van Elk, de toneelbeester van Tone Hermans, die praat in. Uh, uh, Café Schieler over de Amsterdamse jaren. En ook daarna van uh, Toon Hermans. Het gaat over de Nieuwmarkt uh, Het gaat over uh, politie in de linkse beweging. Het gaat over Chinezen in Amsterdam. En juist die onbekende verhalen die zijn het, het leukst eigenlijk toch over de melkvoorziening van Amsterdam. H verteld op de pont over het uh, ei. Want melk werd met waterschouten uit Waterland uh, aangeleverd. En ook over de... Tafelpiano's die hebben gezorgd zelfs... voor uh, een, een revolutie, geloof ik, in de muziek voor de gewone man. Precies, inderdaad. Dit alles, um, als, als mensen daar naartoe willen, is dit, dit alles te vinden op een site. En mensen ja, kunnen... www.onsamsterdam.nl uh, uh, nee. Pardon, dan uh, uh, nou ben ik even helemaal gedeformeerd. Nee, nee, nee je, je bent gewoon een zakeman. Dag van Amsterdamse <laughs> geschiedenis.nl uh, uh, En naar natuurlijk de site van ons geschiedenis 24. Uh, bij het Amsterdam .nl. Museum kunnen ze je ook uh, op weg helpen. Kaartjes uh, uh, halen. Dus iedereen naar Amsterdam vandaag. Um, uh, je zei het net al even, mensen kunnen met uh, Jort Kelder en Annemarie de Wild... Uh, meer te weten komen over de geschiedenis van de, van de PC Hoofdstraat. Um, laten we het daar... Nu over hebben. Jort Kelder, hartelijk welkom, nogmaals. De geschiedenis van de PC. Vanaf wanneer is de PC eigenlijk zo'n begrip als dat het nu is? De, de, de, als de PC nu staat voor, laat ik zeggen... Uh, onaardig gezegd de straat van de proleten... Uh, aardig gezegd de luxe winkelstraat van Amsterdam of van Nederland... dan is dat eigenlijk pas een jaar of vijftien... Uh, misschien twintig, 70 jaren bestond dat eigenlijk nog niet op die manier. Maar ik verwijs eigenlijk onmiddellijk naar mijn secondant, Annemarie. Want hey. zij doet de geschiedenis van de PC en ik doe het moderne proletendom. Dat is mijn vak. Ja. Dus, um, Annemarie, we ja. praten over de e eeuw, dat begon natuurlijk. Ja, hoor. precies. Nou, hij, begon, hij begon inderdaad, in de, hij is gebouwd in de, de jaren 67, 60, 70 van de 19e eeuw. En was eigenlijk een soort bijproduct van het Vondelpark. Een aantal rijke Amsterdammers vonden dat Amsterdam een prachtig stadspark moest krijgen. We gingen grond opkopen. En om de aanleg van het park te financieren... werden uh, nou, een aantal straten uh, langs het Vondelpark, of het Vondelpark in aanleg gebouwrijp gemaakt, huizen gebouwd. En nou, dat was onder andere de Vondelstraat en de PC Hoofdstraat. Mm -hmm. In eerste instantie vooral een woonstraat. Uh, in de Vondelstraat bijvoorbeeld mochten zelfs helemaal geen winkels gebouwd werden. Dat stond expliciet in de, in de koopcontracten. Voor de PC Hoofdstraat gold dat niet. Maar in het begin was het gewoon een woonstraat voor nou ja, de goede burgerij. Niet echt de elite, die zaten nog steeds aan de grachten. Maar een goede burgerij ging daar wonen. En op een gegeven moment, zo in de jaren 90 van de, van de 80, 90 van de 19e eeuw... kwamen de eerste winkels. En wat moeten we ons voorstellen? Een melkboertje? Een kruidenier uh, nou, of die eerste, toch iets anders? De eerste winkels die waren inderdaad wel iets chiqueer. Dat zie je altijd. Ik, ik heb uh, een, de, een, een tentoonstelling gemaakt over buurtwinkels in Amsterdam uh, de afgelopen jaar, die nu in het museum te zien is. Nou, daar ging de, de PC-hoofdstraat nou, niet echt in orde, aan de orde. Ik vond het wel leuk om me daar nu mee bezig te houden. Maar wat je eigenlijk in zijn algemeenheid ziet. Ja, elke straat, de winkels in de straat zijn een reflectie van de koopkracht van de mensen die eromheen wonen. Nou, in de PC Hoofdstraat, dat was natuurlijk goede mensen. Dus daar kwamen inderdaad comestibele zaken, boekhandel. Eh, want voor de dagelijkse boodschappen, mensen hadden personeel. Dus die gingen gewoon, dat was niet chic, zo'n bakker of, of, een, of een melkboer. Uh, dus die, dat personeel dat ging gewoon naar de overtoom of naar de pijpen... om daar boodschappen te doen. En alles werd aan huis bezorgd. Dus dat was ook helemaal niet nodig... om gewoon een ordinaire bakker in de straat te hebben. Maar als je dan winkels krijgt... Hè, nu bijvoorbeeld waar Tiffany ziet, je ziet het aan, het aan de buitenkant nog. Daar zat een hele chique slager, hij en Brok. Ja, ja. Maar nog niet echt de, de winkelstraat die het nu is... met uh, alle bekende, beroemde winkelsmerken en alles. Dat is dus pas wat Jort Kelder net zei, jaren zeventig Ja, er zaten wel een aantal zieke zaken, maar niet die internationale merken bijvoorbeeld. Dat, nee. dat is echt pas van heel recent. La, laten we dan toch ja. wel gauw naar, want dat is misschien toch wel weer leuker... nu dat ja. uh, de geschiedenis van dat proletendom, zoals je ja. dat uh, noemt. Ja. Uh, waar, waarom in die PC? Hoe begint dat? dat uh... Om nou, te beginnen is de PC natuurlijk een grote vergissing, planologisch gezien. Kijk, de winkelstraat ontstaan waar trams rijden. Maar eigenlijk had dat, om te beginnen, als je praat over Amsterdam-Zuid... had dat plaats moeten vinden op de... Minerva Laan, het grote station Zuid, had, geloof ik, heel groot moeten worden. in het plan van Berlage al. En dat daar een grote winkel staat. Weet je wel, met het heel ton op de achtergrond, zeg maar even. Dat idee. En dan, die dan liep je elkaar niet van de stoep. Nee, precies. Nu. Ja. Dus die, maar omdat die tram in Zuid verlegd werd naar de Beethovenstraat, is dat een winkelstraat geworden. En bij de PC geldt het eigenlijk net zo. Daar loopt die tram door. Tenminste, daar liep die tram doorheen. Dus daar stopte men. Dus, want ik, ik heb het altijd een heel onlogische plek gevonden. Die panden, het is ontzettend duur om dat tot een normale winkel te verbouwen. Het zijn eigenlijk, ja, ik bedoel, het is de pijp de luxe, zeg maar. Het is iets groter, iets breder. met nog steeds hoge trappen en lange pijpenlaatjes toch eigenlijk. Dus eigenlijk helemaal bij, bij uitstek ongeschikt. Um, ik, laten we een voorbeeld nemen. Een winkel als, waar nu Louis Vuitton zit. Tien jaar geleden geopend, als... Vuitton, dat is typisch een, wat dan heet een flagship Zo'n dus groot Amerikaans merk denkt we moeten aanwezig zijn... in dat armoedige Nederland, in die moerasdelta. Ze zaten natuurlijk overal. Ik geloof dat ze 78 winkels in Europa hadden. Nou, dan wij ook maar. <laughs> um, dus wij krijgen het dan. Daar zat, daarvoor zat Fok en Meltzer. Dus een luxe bestek. Zeg maar, uh, ja, gewoon uh, serviesbestek. Bestek. Ja. Um, die kwamen uit de Kalverstraat. Dus je ziet zo'n verschuiving van de Kalverstraat... wat eigenlijk te, te volks wordt. Gaan ze naar die pc... Maar daarvoor in de jaren zeventig, en dat weten de oudere Amsterdammers nog wel... en zeker de, de zonen van doktoren, daar kocht men zijn Volvo. Dus daar zat gewoon nog een autobedrijfje die, die daar auto's verkochten. Dus zo zie je echt de ontwikkeling van de straat. En ik vond eerlijk gezegd die Vuitton-winkel... was niet de eerste flagship-store, Maar dat vind ik eigenlijk wel de meest spectaculaire opening. Groot feest, iedereen erbij. En vervolgens komt er geen Amsterdammer binnen, want er komen natuurlijk alleen maar Russen. Ja, er komen alleen maar buitenlanders. Nee, er komen ook wel Amsterdammers... Um, maar het is, het is, die, die internationale winkels zijn afhankelijk van buitenlandse toeristen... die de merken kennen. Dus een Rus verveelt zich. Hij is in het Rijksmuseum geweest, loopt een hoekje om... en ziet waar hij zijn uh, gehuurde liefde mee kan verwennen. Nou, dat doet hij dan in een van de straten in de PC. Um, ben ik cynisch? Ik nee hoor. Als, als, als, nee, als ik jou zou zeggen... Is, is, is in Amsterdam niks veranderd. We hadden het net over rond 1700. Toen gebeurde nou ja, dit ook ook toch al prima. prima. Nee, maar, maar, maar er moet een ja. moment komen toch dat, dat die... Buitenlandse bedrijven ja. in de PCO-straat ja. willen gaan zitten. Ja, ja maar dat, dat is natuurlijk op het moment doen. dat geld zichtbaar wordt, dat geld echt um, ostentatief uh, zichtbaar wordt op straat. En dat is volgens mij in de jaren negentig pas gebeurd. Dus in de jaren tachtig is, laat ik zeggen, Amerika ja. naar Nederland gekomen. Ik ga daar nu een televisieprogramma over maken. Dus wanneer zijn wij een beetje Amerikaans geworden? En dat heeft een paar jaar geduurd, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, dat, dat, dat mensen wilden laten zien wat ze hadden, ook in dit. Uh, land In dit uh, Calvinistische land. Dus, dus dan komt het proletendom met de Amerikanen naar Nederland. Dan ja, vinden wij nou ja, de... vanaf dat moment is het geaccepteerd. Dus om te laten zien dat ja, je. Ja, ja. Veel nou, het is toen ook de, de, de geestig van het PC van het, bijvoorbeeld. Dat is de enige straat in Nederland waar men graag in de file staat. Omdat ze daar gezien willen worden. <lacht> ja. Maar dus dat, is dus iets, de, ja. dat is dus iets nieuws voor Nederland. Uh, Ik denk het wel. Bij mijn weet is het nieuw. Maar wat je ook meteen weer ziet. En dan even naar nu is dat natuurlijk de Amsterdammers zich dan weer terugtrekken uit die straat. En de nieuwe PC is nu natuurlijk de Schuitstraat hè, in, in, in Amsterdam-Zuid. Of wat volgens mij de nieuwe Schuit wordt dan weer de Albrecht. Ik bedoel, het verschuift wat dat betreft Kon de altijd. Ja, de, ja. Nee, de Schuit is zeg maar de... Voor een, een Rotterdammer voor is dat de... niet meteen dat je denkt, nee, die oh Nee, die kent dat niet. Nee? en Dat moet dat... ook zo blijven, want dan wordt dat weer de PC. <lacht> um, nee, maar dat is natuurlijk het punt. Het verschuift. Dus als die toeristen het overnemen... Ik, ik kan je vertellen, ik heb dat programma een jaar of drie, vier gemaakt... En bij ons zag, in de PC, ja, dat ik, is, is gestopt. De, de ja. crisis kwam daar nog even tussendoor. Maar je zag het publiek veranderen. Dat programma werd populair, daardoor kwamen er veel toeristen naartoe. Het is ook een pretpark voor, voor Brabantse moeders met hun dochter. Die komen BN'ers gluren... Of die huren zo'n zo bike, zo'n fiets. En dan zie je hele groepen mensen door die straat. Het is een soort eteling geworden voor even rare types kijken. Ja, en hoe voel jij je daar nou? Want we zien als, als Amsterdammer teken. zien we ja. nou jou vaak zitten in een ja. cafetje of in een, koffie, ja, uh, een Maar Ik ben toch benieuwd: zit je daar nou als antropoloog mm. op Mars? Ja. Of uh, zit je daar helemaal op je gemak? Ja, maar Dat is mijn rare positie, natuurlijk altijd allebei een beetje. Dus ik ben ik ben natuurlijk het brutale jongetje door de etalage geleurd. Um, ik sta op de stoeprand, ik, ik, ik, zie, ik kijk naar me voor de rest van Nederland, hoor ik daar natuurlijk bij. Want ik doe natuurlijk net zo raar. Maar um, ik, heb... ik koop nooit iets. Ik kom niet eens in een normale winkel om, om een pak ja. melk te kopen. Het is aan je te zien. Dank nou, ja, dus ik, ik kom er niet vrijwillig, maar ik vind het wel een feest. En ik, ik, ik plaag het natuurlijk een beetje met de start hier. Maar je haat het of je houdt ervan. Het is natuurlijk een straat die extreme reacties oproept. En ik vind dat we er wel blij mee moeten zijn in Nederland. Want we hebben al genoeg nieuwe dijken in dit land. Is, is dat een uh, bewust beleid geweest? Ik weet Paul de Baar kijkt naar jou. Is van Amsterdam om uh, dat allemaal in de eens, of naar Anne-Marie de Wild, om die PC-hoofdstraat aan te wijzen als dat is de plek waar dat gaat gebeuren? Of is dat een nee. volledig spontaan proces? Ja, toch, nee, dat is niet. Is niet dat is niet ge, uh, gestuurd. Ik bedoel, je hebt wel een aantal voorlopers die denk ik ook belangrijk zijn geweest. Bijvoorbeeld in 1971 uh, krijg je Fong Leng die daar naartoe gaat. En Edgar Vos. Edgar Vos ja. He, dat zijn natuurlijk mensen die ervoor gezorgd hebben... ook dat reuring in de straat kwam. He, de Mathilde Willink die daar rond ging paraderen in de jurken van Fong Leng. Maar bijvoorbeeld ook in de schoenen van het groene Meijers. En dat is een leuke, die zit er nog steeds. Die zit er al heel erg lang. Die komt ook van de Nieuwe Dijk. Uh, is daar terecht gekomen... Nou, in de jaren zeventig enorm furoren met de meest waanzinnige plateauzolen. En nou, Karel, Willing, Karel Willing kwam dus daar inderdaad voor zijn vrouw... zo ongeveer nee. de hele voorraad opkopen. Dus dat, toen, toen was het, was het meer hippestraat. Vong Leng mm. uh, deed dingen, de, de, de, die organiseerde dingen. Dus toen is er eigenlijk een soort ja, modeverhaal ja, dus een is daar begonnen. De winnen, ja, als we even de, de, de, de, de, de, de positie van de PC Hoofdstraat in Amsterdam in het geheel nemen... Is het nu zo dat er op dit moment inmiddels meer toeristen naar de P.C. hoofdstraat komen dan naar de Wallen? Oeh, dat, dat kan niet. De Wallen zijn, geloof ik, een stuk saaier geworden. Ja, nu, hè? ja de molen um... zit nu op de Wallen, dus. Ja, yeah. precies. Uh... Yeah. Oké, okay. we ja, moeten helaas gaan afronden... maar mensen kunnen met Jort Gelder en Anne-Marie de Wild gaan wandelen, meen ik. Ja. Hoe laat en waar moeten ze zich melden? Nou, nee, dat, dat wandelen, dat is helaas... want we kunnen natuurlijk niet met enorme hoortjes... Nee, maar... uh, nee, laten we er gewoon even rebellen... we zitten in de Republiek Amsterdam. we mogen Iedereen is welkom, zonder kaartje ook... tussen om 1 uur doen we het en om half drie. Jongens, laten we het gewoon in de warmte. En waar, waar? waar? waar? waar, waar moeten ze zich melden? Waar moet ik? in Café PC? Dat zit eigenlijk in het midden van de PC. Bij OG linksaf, Kijk ja? maar even. Bij OG linksaf. En even de megafoon regelen. Ja. Nou, dit is de buitenkans. Ik zou zeggen, kom u. Ja, uh, hartelijk dank, Jort Kelder en Annemarie de Wild. Wel, mag wel horen. Een kaartje mag wel, zegt ja, Peter Valdebaar. Ja, ja. Laat ze maar een giften. Ja. Uh, Marnix Koolhaas, uh, ook jij bent uh, iemand die vandaag een verhaal gaat vertellen. Je bent onze, scha onze uh, vpro schaatsdeskundige. Ja, toevallig en... ook om 1 en om half 3. Dus wie ja. geen zin heeft naar die drukke pc te komen... die moet dan maar naar het museumplein komen... om daar uh, de verhalen uit uh, 1893 uh, aan te horen. Ja, de wereldkampioen. Kijk, Peter Paul weet het, maar bijna geen enkele Amsterdammer weet het. En dat is zo, zo merkwaardig. Als je op dat Museumplein rondloopt, uh, je kunt ervan vinden van wat je vindt, maar er is nergens een uh, teken wat duidt op het uh, sportverleden van Jaap Ede... die daar in 1893 onze allereerste wereldkampioen schaatsen is uh, geworden. Nou, als wij Nederlanders toch iets niet zouden mogen vergeten... in de collectieve ruimte is waar uh, onze schaatskampioen. Geen monument. Zijn. Geen, uh, en dat uh, precies uh, tegenover het Rijksmuseum... Uh. waar al die prachtige schilderijen van Averkamp uh, hangen... waar we de schaatscultuur van uh, 500 jaar geleden al kunnen zien... Ooit was een van de vele herinrichters van het Museumplein. God hebben hun namen veilig ver weg opgeborgen. Maar die wilde niet dat daar zoiets zou komen. En die heeft toen ook bedacht dat er wel een kunstijsbaantje moest komen... maar dan 2,5 meter breed en 65, 70 meter lang. Zodat het vooral een Arctic-object werd... en niet iets waar je gewoon zou kunnen schaatsen. Dus ik blijf pleiten nog steeds voor dat monumentje wat daar zou moeten komen. Maar eigenlijk... Zou, net zoals Wim T. Schippers daar het paleis voor volksfluit ja. terug wil komen, wil ik gewoon die ijsbaan weer terug? Want ja. we hebben alles geprobeerd met het museumplein. Nou, we mogen nu toch na honderd jaar wel concluderen dat niks gelukt is. Nee. Dus het enige waar het voor dient is gewoon weer de nationale stadsijsbaan. Het, ja. En dan gewoon een kunstijsbaan natuurlijk. Want uh, dan kunnen we lekker uh, ook zomerijs hebben, net zoals in Tial, gaan we daarmee concurreren. En dan met een. Applaus, ja. En de baan op het museumplein, kort. Goed. Jaap Eden, ja, die ligt toch al een beetje in de uithoek van de stad. Kantoor, dat is ja. niet helemaal oké. Okay. Maar Marnix, nog eventjes. Je, je roept op dat er weer een schaatsbaan moet komen op Museumplein. Je gaat ook Ik ga het, het verhaal, verhaal vertellen, vertellen. Hoe, Jaap, hoe dat daar allemaal hoe dat daar zo gekomen is. is. Want het is een prachtverhaal hoe er eerst in het, het Willemspark... Het, het Latere Vondelpark uh, geschaatst werd. Hoe, hoe uh, Roeivereniging De Hoop dat, dat heeft geprobeerd. Hoe Jaap Eden uiteindelijk nog met kamermeisjes uh, in contact is geraakt. En, uh, Waar je een prachtige documentaire over gemaakt hebt. Uh. Ja, ja, ja, ja, laat hij niet denken... Dat hij uh, net Ala uh, onze bankpresident. Uh, nee, ja, hij deed dat uh, veel liefdevoller. Hij <lacht> heeft daar een jarenlange relatie aan over gehouden in Hamer. maar het scheelden hem wel een paar records en titels. Nou, dat krijg ik. De gasten die straks langskomen, zal ik dat proberen in de, de korte tijd die daarvoor staat. Dus inderdaad, het is de PC of het Museumplein. Maar waar en, moeten? 1,5, 3, dus we kunnen het allebei doen. Maar waar moeten mensen naartoe om jou te horen? Bij dat kunstijsbaantje, voor zover ze het kunnen vinden, Het ligt vlak, vlak naast Café Cobra. En daar verzamelen we. En als, als iedereen het niet helemaal in de gaten heeft, dan schreef ik wel even en dan, Okay. Komt het voor elkaar? Kaartjes te kopen. En dan, Marnix, uh, je bent redacteur van de website uh, Geschiedenis 24. En op die website kunnen mensen ook filmpjes van. Ja, we ja, hebben de, zijn... de website uh, deze week helemaal vol met uh, allemaal uh, filmpjes over uh, Oud-Amsterdam. Zodat je de verhalen die je hier hoort ook nog even in beeld kan terugzien. En dat gaat vanaf de inhuldiging van Wilhelmina in 1898. De, de oudste beelden die er in, uh, bewegende beelden die er in Amsterdam gemaakt zijn. tot. En dat is dan misschien wel mooi mee te eindigen. De brand en de afbraak van het Paleis voor Volksvlijt in 1929. En misschien dat we dan volgende week, op de volgend jaar op de site kunnen zetten... de brand en de afbraak van de Nederlandse Bank in <lacht> okay. 2011. Hartelijk dank, Marnix Koolhaas. En hij vertelde over wat er te zien is op, uh, uh, via de op, uh, site, site geschiedenis24.nl. Okay. Daar kunt u ook alle informatie terugvinden over deze uitzending van OVT. De laatste overigens reguliere uitzending van dit seizoen. Want volgende week begint onze zomerprogrammering. En u kunt ook reageren op ons programma. Op de site en ook mailen naar ovt.vpro.nl. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse documentaire... in de serie Het spoor terug. En vandaag deel 2 over de Kalashnikov. Want die is... Dagelijks in het nieuws. Opstandelingen, terroristen en militairen overal ter wereld hebben het wapen tot een mythe gemaakt. Wat heeft de AK-47 dat andere wapens niet hebben? Een zoektocht naar het wapen dat meer slachtoffers dan de atoombom maakte. Een programma van Hans Olink, gemonteerd met Barry Kamer. Hast u al maar zo'n waffe gezien? AK-47. Automatischeski Kalashnikov. Het is een heel groot probleem dat de politie van de politie van de politie van de de politie en die zijn zo op alle mogelijke manieren verspreid... dat je eigenlijk niet kunt zeggen dat is zo en zo gegaan. Het zou kunnen zijn dat het dus van een Russische soldaat is geweest... die uh, dat ding op de een of andere manier is kwijtgeraakt. Dus ja, wat het leven van zo'n ding is, ik wou maar dat hij kon vertellen. Dat zou fantastisch zijn. Als u ziet hoe, hoe zo'n ding... Uiteindelijk, kijk eens aan die draagriem hoe dat eruit ziet. Maar ik kan u garanderen: dat ding doet het nog perfect hoor. Hij blijft het gewoon doen. Door de Sovjet-propaganda geroemd als een middel tot zelfverdediging van nationale staten, wordt de Kalashnikov voor het eerst gebruikt als wapen voor repressie en onderdrukt de opstanden in Oost-Duitsland in 1953 en in Hongarije in 1956. Maar het wordt ook door de Fiat gebruikt tijdens de Vietnamoorlog... en door de Sovjets in Afghanistan. De Kalashnikov is ook het wapen voor bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika. Neem Mike, die zich als 16-jarige blanke Zuid-Afrikaan... bij de luchtmacht heeft aangemeld. Hij gaat nog een weekje vakantie vieren in Rhodesië bij vrienden. Als hij na een tocht met zijn motor terugkeert op de boerderij van zijn gastheer... Blijkt iedereen te zijn vermoord door mannen van de bevrijdingsbeweging SWAPO. Mike is de enige overlevende van het gezelschap. Hij meldt zich bij de Salus Scouts, een paramilitaire organisatie die geacht wordt terroristen, zoals de guerrilla's worden genoemd, het leven zuur te maken. De Scouts, dat is een, een groep die eigenlijk bijna altijd niet in Zuidelijke. Nacht niet in Rhodesia werkte maar uh, in de buurlanden, om informatie te verzamelen. En dan hebben wij ons verkleed met hun kleding. Gezichten zwart gemaakt. We hadden ook veel donkere mensen in onze unit. En ge wij gebruikten de Kalashnikovs en niet de VAL, de FN. Zoals het uh, een, een Rhodesische gewone leger gebruikt wordt, de VAL. Maar wat toevallig is, is van de AK-47 is... Uh, die 7.6-2-kaliber van de AK, die kan het, het van de val, van de, wat de NAVO-wapen is. Dat gebruiken ze ook in Engeland. Uh, de AK-47 kan met die ammunitie schieten. En andersom niet, de val kan niet met die AK schieten. Want de toleranties van de AK is groter. En de loop, en, en de slotmechaniek, en, en het uh, gekronde magazijn. En dan plakten wij altijd twee aan elkaar vast, hè? Met een, met een dopje aan de onderkant, kan je zo omdraaien. Dan had je gewoon enorm veel kogels bij je. Ja. En ben jij bij die scouts gegaan uit, uit, uit wraak van wat er met je vrienden gebeurd was? Uh, of uit, weet je, als je 16 jaar oud bent, en dan wil ik liever verdriet vertalen in boosheid. Toen was mijn, uh, mijn overtuiging gewoon, ik moet het onrecht, wat ik voelde in het doelloze moorden op mensen die geen soldaten zijn... Ja. dat moet ik tegengaan, dus met alles wat ik heb. Ja. En ik ben in het wild opgegroeid, in een, in een wildpark, oh ja. vanaf heel kleins. Zo, ik kan een spoor zoeken, een kindomgeving, ik kan mijn naak neerzetten... en ik kan overleven. Ik was de jongste, maar ook de leider van de groep. En ik was ook de scherpschutter. Zo, ik had een geweer bij mij. Dat was de een, een koch. En ook, wij gebruikten gewoon ak 47 normaal. Ja, en dan gewoon een, een, een Browning Parabellum 9mm. Vaak was het een beetje raar, raar dat we dat hadden. Zo'n combinatie. Maar ja, een handwapen is makkelijker te verstoppen. Hè, want die heeft een alstel die dicht is. Ze zien niet wat je hebt. Maar een kalasnikov, onderscheidt je zo van een val hè, van een FN. Want een FN is lang. Een kalasnikov kort is een heel klein kort dingetje. En een FN is een supergeweer. Je kan treffen. Maar als er een beetje vuil in is, dan, dan, dan, dan, dan hapert hij en dan stopt hij. En dat zijn van die dingen die... Uh, die het moeilijk maken. En Kalashnikov, de toleranties zijn zo groot. Dat is niet zo precies gemaakt. Als ja. de vuilnis, dan werkt hij nog. Je kan hem zo uit de water halen. Hij bloppen, dan schiet hij nog. Een beetje schudden zo. Maar daarom wil iedereen hem gebruiken. Ja, zo. Ja. Ja. Ja, voor short range. Wat was het je, je, je broeder, je vriendin. Je kon je, ja, je, je tegen zo'n aan? Weet je, dat is... Als je die niet hebt, dan ben je naakt. Zo. Dit is je bescherm, dat bewaak je heel goed. En dat heb je ja. altijd bij je, dicht bij jouw hart en in je handen. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. En op een gegeven moment wordt zo'n geweer een extensie van je lichaam. En je krijgt ook een bewustzijn van nou, want je kan niet voelen. Hè? Als je als soldaat voelt, dan ga je het in onder. Ik had voor 3,5 jaar een Kalashnikov, ja. vier, bijna vier jaar. Maar dat is beren, beren, beren sterk. Ja, ja. Ja. En de Kalashnikovs die lopen gaan ook bijna nooit krom, omdat ze zo kort zijn. Ja. Een lange loop van een val. Op een gegeven moment kan je niet meer schieten, want als de loop wordt te warm. Een Kalashnikov niet. De toleranties zijn zo groot, je kan blijven schieten. Ja. En dat is het probleem vaak. Hè? Ja. Dat je denkt van, ja, het. Ik kan niet meer verder schieten met een, met een FN, maar met een Kalashnikov wel. Een Kalashnikov kan je zo in het water stoppen en dan weer verder schieten. Dan zegt hij tssst. Als je toevallig ergens bij water, bij water is... weet je afkoelen? Ja, maar met de FN kan je dat niet. Als je dat doet, dan gaat de loop krom, gelijk, hè. Dan kan je niet meer schieten. Heb jij veel van de Klas in de geschoten? Ja, heel veel. Mark wordt in 1980 in Zambia gevangen genomen en gemarteld. Als Mugabe Ian Smith opvolgt in Rhodesië, wordt Mark vrijgelaten... Als piloot krijgt hij smerige opdrachten tot hij op een gegeven moment weigert... omdat hij weet wat fragmentatiebommen op de grond aanrichten. Hij wordt gevangen genomen, vlucht, wordt bijna vermoord met een brandende autoband... maar weet te overleven en naar Nederland te vluchten... waar hij in het brandwondencentrum Beverwijk wordt behandeld. De littekens zijn nog steeds zichtbaar. Dat dient van 1993 tot 2001 in het Armeense leger. Ook hij heeft de beschikking over een kalasjnikov. Ja, alle landen willen dus die kalasjnikov. Hij is echt een makkelijke wap. Hij kan nat, stof, droog. Hij kan, dus, ja, kan een duizend keer gebruiken en geen één keer schoonmaken. Dus hij is nooit teruggeschietend. Terug hij is altijd rechtdoor en rechtdoor. Ja, ik kan zeg maar 30 seconden, 30 uh, kogels schieten dus. Uh, ja, hij is niet zwaar. Uh, hij is niet meer 5 kilo, dus 4 watt. Ja, hij is uh, handig. Heb jij jouw handen bijna niks, maar schieten echt precies hoor. Dus één keer stelen, dus goed stelen. En dan kan je schieten. Wat heb jij in je handen Ja, dat is mijn hand ook uh, van de AKM. Uh, gelukkig van de AKM, geen AKS. Dat is... Uh, Geschoten, je hebt een schot. Ja. ja ik in de pols. Heb, ja, ja. Dus van uh, hier tot hier. Ik heb andere handen ook. Dus kijk eens. Hier van. Dus in de linker pols en in de rechter ja, ja. bovenarm ja. ben je doorboord. Maar ik voelde hoe, hoe, hoe slecht ik was. Maar ik gelukkig had akkaim geworden. Ah, van akkaim kogels. Maar dat was van een AKM. Ja, ja, ja ik geloof dat het van één keer heb ik. Een keer en, uh... en wie zat erachter die AKM? Ja, slechte priest. <laughs> Kun je er iets meer over zeggen? Ja, ja, dat is uh, een beetje. Uh, mijn privéleef dus Ik uh, kan niet maar, zeggen. Een andere militair. Ja, zoiets. zoiets. Maar ten tijde van een conflict of niet? Een einde de tijden van conflicten, tijden van corruptie, dingen van mijn werk. De Kalashnikov verspreidt zich als een olievlek over de wereld, vooral na de val van de muur. Kokolein, journalist en medewerker van het instituut Klingendaal, is van mening dat er zoveel Kalashnikovs op de wereld zijn dat de productie ervan op een lager plan kan worden voortgezet. Na tien jaar. Toen werd de Kalashnikov ook echt een exportproduct. En dat betekent dat het uh, ook in de, in, in de Sovjet-Unie zelf werd onderkend als een zeer succesvol product. En dat begonnen wij in de NAVO ook door te krijgen. Ik zeg wel, het is gewoon de pizza in de, in, in de wapenmarkt uh, geworden. Je kunt niet meer zeggen dat de pizza een Italiaans product is. Je kunt hem in Korea krijgen, je kunt hem in de Filipijnen eten, je kunt hem overal eten, diep in Afrika... Turken maken pizza's. Iedereen maakt pizza's. En zo is het met de Kalashnikov ook geworden. Dus het is een soort brede erkenning dat het een goed wapen is. Hij is ook genavoïseerd, zal ik maar zeggen... omdat op een gegeven moment de, de standaard van de NAVO... ook geschikt werd voor de Kalashnikov... Dus ähm, hij is letterlijk en figuurlijk de Sovjetstatus ont ontstegen. Heute heb ik voor Sie den Liebling aller Übeltäter weltweit erprobt in meer dan 75 Kriegen. Het is die AK-47 Kalaschnikov. Kom met rüber Ruth, zien we ons dit herrliche Gerät einmal aan. Hier is het. Wunderschön. Davon hebben we 10.000 Stück aan geheimen Orten im Ausland gelagert. Greifen Sie zu. Oh, ik glaube dat ik daar ook schwach werden könnte. De enorme voorraden van die wapens waren natuurlijk na de Koude Oorlog niet meer nodig. Dus die kwamen terecht in handen van overheidsorganisaties die dat via brokers, makelaars hebben doorverkocht aan landen waar vraag naar is. Nou, dan druk ik me heel netjes economisch uit. Maar dat betekent gewoon dat overal waar burgeroorlog was, deze wapens weer opdoken. Um, en dat gebeurt niet alleen in het schimmige circuit. Ik kan je voorbeelden geven van de Balkan... waar natuurlijk ook die wapens enorm in trek waren en in voorraad waren. Na de Balkanoorlogen, dat is dan eigenlijk een beetje de keerzijde... zijn die wapens terechtgekomen in Sierra Leone, in Liberia. En dat gebeurde vaak via, via vaak duistere tussenmaatschappijen. Maar ook de Amerikanen en de Britten hebben van die voorraden opgekocht. Want ook het Iraakse leger moest in 2005, 2006 opnieuw worden uitgerust. En die soldaten die kenden de Kalashnikov uit de Sovjet-tijd. Irak was ook een goede klant van de Sovjet-Unie. En de Amerikanen dachten van... ja, de enige manier om snel weer uh, deze mensen te bewapenen... is toch waar we weer met Kalashnikovs. En die hebben dus op de Oost-Europese en de Balkanmarkt... hebben die veel wapens afgeroomd... en weer via uh, CIA-kanalen en frontorganisaties naar Irak... en ook Afghanistan geleid, omdat het een manier is om snel het Afghaanse leger en het Iraakse leger weer uit te rusten. De Telegraaf, 5 maart 1993. Kalashnikov helpt slachtoffers AK-47. Michael Kalashnikov, de ontwerper van het meest verkochte automatische geweer in de wereld... gaat een fonds oprichten voor hulp aan slachtoffers van schietpartijen. De uitvinder van de AK-47 vertelde dit aan het toonaangevende Britse wapenblad... Jane's Defense Weekly. De 73-jarige Kalashnikov gaat andere wapenontwerpers... vragen zijn fonds te spekken. Het geld wordt bestemd voor mensen met kogelwonden. Ook zou Kalashnikov een deel van het geld willen gebruiken... voor jonge ontwerpers en uitvinders van geweren voor sport en jacht. Niet voor de oorlog zegt Kalashnikov. Oorlogsverslaggever Arnold Karskes ontmoette Michael Kalashnikov enkele jaren geleden. In 2003 was er een expositie van de AK-47 naar het legermuseum in Delft en toen was ik uitgenodigd om de expositie te openen. En zeiden ze bij: ja, meneer Kalashnikov, die komt ook. En ik, ik wist niet eens meer dat hij nog leefde. En ik dacht van, nou ja, dat die, die, roepen ze om mij over te halen, om vooral te komen. En ik had ja gezegd, dus ik ben er naar naartoe gegaan. En wie schetst mijn verbazing? Dat ik op een gegeven moment, dus het publiek, een klein mannetje ziet met een enorme grote pet op. Echt een typisch Russische hoofddeksel. Je weet dat is een hoofddeksel dat altijd een paar maat groot is op een of andere manier. En dat was hem. En er waren natuurlijk wat meer journalisten. En ja, hij werd natuurlijk op alle manieren aangevallen: van ja, eh, ja toch een wapen. Uh, ontworpen, wat natuurlijk uiteindelijk zeer dodelijk is geweest voor veel mensen. En ja, hij kon dan wel eens verweer hebben van... dat was om ons volk, mijn volk te verdedigen. Maar hij was er nog niet helemaal blij mee. En hij had me ook bij het begin een beetje in dat kamp geschoven... al die journalisten die me een beetje lastig uh, vielen. Want ik mijn uh, openingsspits hield, waar ik op een gegeven moment zei van... ja, dat wapen is ook tegen mij gebruikt, maar dat heeft me ook een paar keer verdedigd. En dat werd allemaal integraal in het Russisch... Uh, vertaald voor Kalashnikov, die eerste reis had. En uh, het was ook net in die periode dat hij zijn wodka-merk zijn uh, promoten. Dus hij kwam, toen ik mijn speech af had... kwam hij direct met een wodka-fles naar me toe en twee glazen. En we hebben daar de hele middag zitten, zitten pimpelen. En, uh, en hij, was, nou ja, hij, hij was toen ook heel, heel open. Ook, hè. Hij zei van ja, als ik, ik had net zo lief, natuurlijk grasmaaimachines... Uh, Ontworpen, maar er was gewoon minder behoefte aan in die tijd. En nou zijn we s'avonds uit Eder gaan. Hij zat tegenover mij. groot gezelschap. En ik bewonderde dan nog zo'n zo, zo, zo daadkracht. Het was toch al een broze man van de 81 of zo. En, uh, en hij had natuurlijk zo'n zo militaire uniform aan. En allemaal zijn orders en zo. En zijn linkjes en zo. En op een gegeven moment staat hij zo te praten. En dan pakt hij zo'n klein miniatuur Kalashnikovje. Een beetje verguld. En dat gaf hij zo aan mij. Dus ik heb een echte AK-47 van Kalashnikov gekregen. En nou, dat heeft hem toch, uh, toch wel goed gedaan. Ja, ik was echt ja, toch wel een beetje ontroerd, want het is hoe dan ook, het is natuurlijk wel een dodelijk wapen. Maar ja, het staat wel symbool voor ook een hoop verzet, een hoop uh, moed, een, een, een hoop daadkracht van mensen natuurlijk die zich wilden bevrijden van de onderdrukkers. Ja. En uh, nou, als je dan zo'n man hebt ontmoet, dan, uh, dat zijn dan de, de, de mooie mijlpalen van Olle verslaggever. Dat je denkt, van, nou, dat, dat heb ik gelukkig dan nog meegekregen. Het parool, 11 november 1994. Kalashnikov krijgt alsnog zijn patent. Rusland is trots op u zei president Jeltsin tegen de jarige... spelde hem de nieuwe Russische orde van verdiensten voor het vaderland op... en deelde hem zijn bevordering mee... van kolonel buitendienst tot generaal-majoor buitendienst. Ik ga door met mijn werk... en ik zal bewijzen dat ik deze onderscheiding waard ben... antwoordde het feestvarken eenvoudig. In een interview met de Komsomolskaya Pravda... zei Kalashnikov gisteren dat hij elke keer tranen in zijn ogen krijgt als hij ziet dat zijn geesteskind wordt gebruikt om de verkeerde kant op te schieten. Wapens worden niet gemaakt om er mensen mee te doden. Het zijn de politici die onze wapens misbruiken. Maar de Kalashnikov is er om de grenzen van de Staten te beschermen. Niet om internationale conflicten te beslechten. Ik denk dat veel mensen die wapens ontwikkelen. Volgens mij ook degene die zo'n atoombom ontwikkelen... op een gegeven moment toch een pacifistische neiging krijgt. Want als je nou gaat realiseren wat het effect is van je uitvinding... het is geen penicilline geweest natuurlijk, die mensen heeft gered. Nee, het is gemaakt om te doden. En dan kun je natuurlijk voor jezelf wel zeggen van... ja, het is om de vrijheid van mijn familie en de vrijheid van mijn land te handhaven. Maar het vreet uiteindelijk toch aan je... En dan en krijg je, denk ik, om, om jezelf te rechtvaardigen, maar ook voor je eigen gemoedsrust. toch een ja, pacifistische ideeën, absoluut. Een van de belangrijkste keren waarom het me echt heeft geholpen. was in 2003 in Baghdad. Dat was nader van Saddam Hussein. Uh -huh. En alle Amerikanen die kwamen wel de stad binnen, maar die waren nog niet overal aanwezig. En toen reed ik, want ik, ik was daar natuurlijk tijdens het beleg. En eh, ik wilde gewoon Bagdad verkennen na de val van Saddam Hussein. Maar dat was het probleem, was iedereen was eigenlijk de, de, de stad uit. Er was geen, was geen auto. Maar ik wist dat de Nederlandse ambassade daar nog een, een auto had staan. daar ben ik hem toe gegaan. Ik kende toevallig de, de, de chauffeur van de Nederlandse ambassadeur. Die zat daar ook. Ik zeg ik wil graag je auto hebben, want ik kan een stukje rijden. Nou, dat was goed. Hij was ook wel nieuwsgierig hoe Bagdad eruit zou zien. Dus wij dat was een grote zwarte Mercedes, een Nederlands vlaggetje erop. En zo reden wij, hè? ik, eh, die jongen van de ambassade en, en mijn vertaler... reden we zo door, door Baghdad, door, door de wijken en zo. We zagen gewoon mensen. Dus dat uitgaan, dat, dat ingaan, dat het gewoon een weer doorging. doorging. En, en toen, ik wel, op een gegeven moment tegenhouden door... Ja, wat, wat zij dat noemen Palestijnse krijgers, pro saddam Hussein, die een van de laatste hè, verzetsharen nog vormde... En die zagen mij in die auto en dat was stop, stop, stop. En degene die dat zei, die had zo'n grote RPG-7. En die richtte dus die RPG-7 op die auto. En toen kreeg ik het wel een beetje benauwd natuurlijk. Dus stop, stop, stop. En het raampje stond stond open. Dus die komen die RPG-7 eigenlijk een half zo door het door portierraam. En die pakt mijn camera af, want het was natuurlijk ook om me te beroven. En hij pakte mijn camera, hij pakte, ik weet niet mijn tas of zo, ik weet niet, en hij pakte verschillende dingen. En met diezelfde vaart stapte die, die chauffeur en mijn vertaler, die, die stapte uit. En die begon dan tegen die groep Palestijnen zeggen, jongens, kijk, het is een journalist en je moet... Hè? En, uh, maar mijn gezelschap mijn, mijn, mijn eiste dat het dat druk kwam. En toen spraken ze dus de leider aan. En die had een AK-47. Dus op een gegeven moment maakten die twee ruzie. Want die leider die wilde dan gewoon als goede moslim tonen dat, he, dat ze geen boeven waren, geen dieven. Dus toen heeft echt letterlijk die gast heeft met die AKC en toch ja ons leven gered eigenlijk. Die gast met die rpg 7 die wilde ons echt opblazen. Ja. En eh, zo kwaad werd hij op een gegeven moment. En toen, nou ja, toen stonden ze tegenover elkaar. En nu is het zo, als je vlak bij elkaar staat, dan is een rpg 7 minder gevaarlijk dan een Klasnikov. Want een rpg 7 als je dat afschiet, heeft hij echt, moet hij echt eerst vaart maken, wil hij echt kunnen exploderen. Er zitten bepaalde mechanismes in. En... Eh, maar ja, op 10, 15 meter kan hij wel ontploffen, natuurlijk, maar niet, niet, niet op 3 meter. En op 3 meter is een kalasnikov nog zeer, zeer, zeer dodelijk. dodelijk. Dus, dus uiteindelijk uh, kreeg ik mijn camera en mijn andere spullen kreeg ik terug. Ik kreeg nog een zoen van die Palestijnse leider. Maar toen, toen, toen dacht ik: van, Nou, toch blij dat iemand met een geweer. Uh, dat is de keer is. dat je het meest in de ras gezeten hebt? Ja, toch een van de keer. Ik heb er toch een paar, een paar na slaaploze nachten van gehad, dat weet ik wel. Dat moet je dan wel even verwerken. Het Handelsblad, 26 augustus 2003. Amerikanen prefereren de Kalashnikov. Er valt te twisten over de overeenkomsten tussen Irak en Vietnam. Maar op één punt zijn de conflicten identiek. De Amerikanen gebruiken liever de automatische geweren van de vijand... dan de vuurwapens die hun eigen Pentagon uitdeelt. Net als tijdens de gevechten tegen de Vietcom in de jaren 60 en 70 geven de Amerikaanse GI's in de strijd tegen de Iraakse guerrillastrijders de voorkeur aan de AK-47 van Russische origine, waarvan ze er honderdduizenden in beslag hebben genomen. Het meer dan 50 jaar oude Sovjet-model heeft, al dus Amerikaanse militairen tegen het persbureau Associated Press, meer knock-down power dan de M-16's en de modernere M4's, waarmee het leger hen uitrust. De Kalashnikov prijkt op de vlag van Mozambique... en die van diverse verzetsbewegingen als de Mujahedin... maar ook op het vignet van de Rote Armee-fractioon. Het is een merk geworden, zoals ook paraplu's, snowboards, aftershaves... mineraalwater en wodka het symbool gebruiken. Het is het symbool van de, van de vrijheidsstrijd... Hè? Als je AK-47 hebt in je propaganda, dan betekent dat je links bent, bereid bent om te vechten. Dat, dat symboliseert dat, die AK-47. Dus je kunt op een hele korte, directe manier een statement maken met, met dat wapen. En ja, ik zie nog niet zo snel iemand met een M16 dat doen of zo, een Amerikaans wapen. Nee, het is, het is, het is echt het wapen ter wereld bij uitstek om te tonen dat je een revolutionair bent of verstandig bent. Het is echt het wapen voor, uh, voor de mensen die uh, nou ja, de, de revolutionaire lente willen beleven eigenlijk. Hè? En dat moet je, ja, je, je moet je daadkracht symboliseren. Mm. En dat kan bijna niet mooier dan met zo'n machinepistool als de AK-47. Mm. En dat is de magie en dat is ook de kracht. Mm. En, en, en je, je, je maakt je, je keuze ook heel erg sterk duidelijk... dat je, dat je gewapende hand voor je idealen wilt vechten... En nou, als het gecombineerd is met, met nou ja, makkelijke aanschaf, makkelijk onderhoud... Ja. Nou ja, ...en er is geen ander voor voorhanden, nou, dan pak je dat. Ja. Het straalt ook kracht uit. het is dus ook, een, ook een, een wapen waar het op een gegeven moment natuurlijk ook uh, zijn werk heel goed kan doen. Als je, als je feijand hebt en je zet hem op automatisch... ...nou, ik, ik, ik heb wel onder vuur gelegen, een AK-7, maar ga je echt plat hoor. Dat, zijn, dat is echt, echt niet leuk, want je schet je de pleuris. De Volkskrant, 21 september 2004. Kalashnikov geeft naam aan wodka-merk. Na het machinegeweer is er nu ook de wodka. De Russische generaal Michael Kalashnikov, 84 jaar, heeft zijn naam gegeven aan een wodka-merk. Kalashnikov-wodka is sinds maandag te koop in Londen en is binnenkort ook in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Een Brits bedrijf produceert de wodka met toestemming van Kalashnikov. De anti-wapenlobby in de Verenigde Staten is kritisch. We hopen dat de generaal het met ons eens is... dat zijn geweer niet door burgers gebruikt mag worden... net als dat we hopen dat deze wodka met mate geconsumeerd zal worden. Zijn een lobbyist. Voormalig FOPO Jurgen Vos roemt de Kalashnikov nog steeds. Die Kalashnikov is een legende. Waar je, ik zeg maar zo... So, um... Als Lanza had men ze zeker gehast. De Kalashnikov is een legende. Destijds hebben we hem gehaat. Maar wanneer je erover nadenkt, dan moet je zeggen dat alles zijn tijd heeft. Ik was trots op de Kalashnikov. Ik was destijds een goede schutter. En het wapen was trefzeker. Als ik miste, betrok ik het op mezelf, niet op het wapen. Als ik het wapen gebruikte, was het paraat. Al het andere waar de Kalashnikov voor staat, zoals vodka, horloges en muziek. En schaars geklede meisjes met een kalasjnikov, dat is flauwekul. Dat was in mijn tijd niet zo. Men probeert het verleden te glorificeren, wat niet nodig is. Degene die destijds een kalasjnikov in de hand had, en nu nog... die weet wat het wapen waard is en zal tevreden zijn met dit wapen. Die heeft zo'n showbusiness helemaal niet nodig. Want dit wapen spreekt voor zich. Daar weet wat deze wapen waard is und uh, wird sicherlich zufrieden sein mit dieser Waffe. Der braucht uh, so ein Showbusiness nicht, weil diese Waffe uh, spricht eigentlich für sich. De Gooi en Eemlander 24. Juni 2006 de uitvinder van het naar hem genoemde machinegeweer, Michael Kalashnikov... heeft gisteren voor wapenbeheersing gepleit. De Rus wil dat wapens niet meer vrijelijk over de wereld kunnen circuleren. Het is Kalashnikov ook een doorn in het oog... dat vervalsingen van zijn geweer in handen komen van kindsoldaten en rebellen. De 86-jarige oud-generaal vindt dat uitsluitend personen... die hun land verdedigen, een wapen mogen hebben. De Rus deed zijn uitlatingen voor het begin van een conferentie... van de Verenigde Naties over handel in kleine en lichte wapens. Wat als de Kalashnikov er niet was geweest, vragen we kokolijn tot slot. Dan zou er een stuk minder doden vallen, de, het, het, het geweer in het algemeen. Um, en de Kalashnikov met, met zijn marktaandeel van meer dan de helft van al die geweren... Uh, wordt wel gewoon het echte massavernietigingswapens genoemd. Aan massavernietigingswapens zijn na de Tweede Wereldoorlog het gebruik in Nagasaki, de atoombom, uh, uh, er zijn eigenlijk geen doden meer gevallen. Chemische wapens natuurlijk een aantal, maar er vallen per week 6.000 doden door het gebruik van kleine wapens. Er zijn in totaal meer dan 600 miljoen van die kleine wapens in de omloop... waarvan 300 miljoen de helft ruim in handen van burgers... dus niet van politie of overheden. Uh, er vallen zo veel, verschrikkelijk veel slachtoffers door kleine wapens. Ik zou niet durven beweren dat als de klas er niet meer is... dat dan uh, al die moorden niet meer gepleegd worden want dan gebeurt het weer door andere wapens. Maar de handzaamheid, het, het gemak, uh, de snelheid... Uh, er zijn in Congo uh, 10.000, en sommigen spreken zelfs wel van meer nog... miljoenen kinderen ook overleden... Uh, sinds de jaren 90. 150.000 kindsoldaten uitgerust met de Kalashnikov. De helft van de wapens in Oost-Congo is Kalashnikov. Ja... Het zou toch een slok of een borrel schelen als de Kalashnikov er niet vast. Als ik moet kiezen, en dat, daar ontwijk ik de vraag een beetje, maar dan denk ik dat we meer eigenlijk nog aan de atoombom te danken hebben dan aan de Kalashnikov. Want met de Kalashnikov zijn wel mensen vermoord. En de een zegt in dienst van de vrede, maar ik zeg dat niet. Maar uh, het, het is niet de Kalashnikov die ervoor zorgt dat de Koude Oorlog alleen maar koud is gebleven. Ik denk dat dat eerder dan nog de verdiensten van het atoomwapen geweest is. Dat is al onstreden genoeg, denk ik, als ik dat zeg. Maar de Kalashnikov, daar is mee gevochten en met de atoombom uiteindelijk niet. Het tweede deel van ons programma over de Kalashnikov... een programma van Hans Oling gemonteerd met Barry Kamer. Wilt u van dit programma een cd bestellen, dan kan dat. Dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444600... ten naam van de VPRO in Hilversum. Dit was onze laatste reguliere uitzending. Volgende week beginnen we aan de zomerprogrammering. Deze zomer besteedt OVT negen afleveringen aan historische broederparen. Van aardstvijanden en levenslange rivalen... tot mannen die in voor- en tegenspoed solidair met elkaar bleven. Want de dynamiek tussen broers heeft niet alleen in de mythologie en de literatuur... een grote rol gespeeld. In zekere zin hebben zij echt bestaan. Kain en Abel, Romulus en Remus, Osiris en Set, Tweedeliedam en Twiddelidi. Van de Romeinse... De Caracalla-keizer die zijn broer en rivaal Geta doodstak in de armen van hun beide moeder. Tot aan John en Robert Kennedy die samen de dreiging van de Cuba-crisis afwenden. Andere broederparen die de revue zullen placeren, Vlad en Radu Dracula. Gerard en Karel van het Reven en van de Kinks Ray en Dave, Davies. Goed, dat heeft u allemaal van ons te goed in de zomer. Dit was OVT. Een programma van Hans Olink, Astrid Nauta, Jos Paul, Matthijs Deen, Paul van de Graag, Laura, Stek, Daan Blokker. En ik ben Michael Citroen. En de techniek vandaag was van Martin Hulshoff en Geert Woering. Daarmee Volgende week dus de zomerprogrammering. Laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.